1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met onderwijsvernieuwer Jelmer Evers... die het fenomeen Flipping the Classroom ook in Nederland wil introduceren. Wat dat is, dat hoort u zo meteen. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Ontruimingen in Zeist wegens gaslek. Familie van vermiste Ingrid Visser roept de hulp in van het Spaanse publiek. En Nederland fiscaal aantrekkelijk voor profvoetballers... Af en toe regen of motregen, het is bewolkt. Langs de oostgrens is dan mogelijk wat zon en het wordt 12 tot 14 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig, het wordt nog kouder. Donderdag en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden. In Zeist zijn een winkelcentrum, twee basisscholen en een peuterspeelzaal ontruimd. Want er is een gaslek. Het gasbedrijf heeft in de kruipruimtes van een van de winkelpanden aardgas gemeten. En dat is niet goed. Verslaggever Karin Alberts is in Zeist. Uh, Weten ze al waar het, uh, waar het zit, Karin? Nee, ze zijn nog druk aan het zoeken. Op twee plekken wordt nu die gasleiding blootgelegd en afgesloten. En dan weet je dat er ergens tussen die twee plekken moet het lek zitten. Dat gaan ze zoeken. Uh, het was bij werkzaamheden in een leegstaande winkel in uh, de kruipruimte... dat er opeens die aardgaslucht geroken werd en dat er alarm is geslagen werkzaamheden. En van de brandweer horen we ook explosiegevaar. Moeten jullie een end vandaan blijven? Ja, we worden op afstand gehouden. Het verkeer wordt hier ook omgeleid. En uh, ja, wat nog het meest ingrijpend is, stel ik me zo voor, is dat twee basisscholen en een winkelcentrum ontruimd zijn. Uh, de directeur van een van die basisscholen, mevrouw Vaandering van basisschool De Griffel, staat naast me. Ja, dat is even schrikken denk ik als je een berichtje krijgt uh, zo snel mogelijk naar buiten. Nou, dat is het zeker. Inderdaad, omdat je ook verder geen informatie nog verder krijgt hoe lang het gaat duren. Dus dan is de afweging van uh, wel geen jassen mee, uh, hebben we het over een kwartiertje. Nou ja, goed. Uiteindelijk kregen we te horen dat het om de hele dag zou gaan. Dus dan wordt het wel even een ander verhaal, ja. Ja, toen ik kwam aanlopen, was er hier nog met een grote groep kinderen op het grasveld. Maar ik zag ook al wat vaders en moeders aankomen lopen uh, om hun kinderen op te halen. Ja, klopt. Alle leerkrachten die hebben altijd een uh, lijst, uh, leerlingenlijst mee. Dus... Uh, toen we te horen kregen dat het een hele dag zou gaan duren... heb ik de uh, leerkracht ook verzocht uh, om de ouders te gaan bellen. Ja. Een deel van de ouders zal thuis zijn, die komt meteen het kind halen. Wat gebeurt er dan met de kinderen die, uh, waarvan de ouders verder weg werken? Nou ja, die worden vaak onderling nu opgevangen. Spontaan zijn er ouders uh, die ook komen en meerdere kinderen hebben meegenomen. Er zal een, een aantal kinderen inderdaad achterblijven. Uh, we hebben al een aanbod gekregen van de BSO... Dat ze die kinderen ook op willen opvangen. Dus... Wat dat betreft is geregeld? Ja, wat dat betreft is het allemaal goed geregeld. Ja. Morgen mag u gewoon weer lesgeven? Dat hopen we wel, ja. <lacht> Hoe wordt u op de hoogte gehouden? Uh, ik heb mijn telefoonnummer afgegeven aan de politie. En zodra zij meer informatie hebben, zullen ze me bellen. Dus de achtergrond hoor ik een heel veel vrolijke kinderstemmen. Dus echt onder de ja. indruk zijn ze, geloof ik niet. Nee, hè? nee hoor, dat was eigenlijk ook gewoon een onverwachte vrolijke wending uh, in hun ogen. Dus nou ja, laten we dat ook maar zo houden. Hè. Dank u wel. Karin Alberts bij het gaslek in Zeist. Ander nieuws uit Zeist. Op de school van de broers Ruben en Julian heerst grote verslagenheid. Het is de eerste dag dat die school in Zeist weer open is. Nadat zondag de lichamen van de jongens werden gevonden. In de hal is een gedenkplek ingericht met foto's van de broertjes en met kaarsen. En volgens de directeur beseffen veel mensen bij het zien van die gedenkplek pas echt wat er gebeurd is. En de emoties zijn volgens hem groot. Op de school zijn ook hulpverleners aanwezig om de kinderen, ouders en de leraren bij te staan. En vanochtend werd in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en het gemeentehuis van Zeist een condolianse geopend. Minister Asje van Sociale Zaken is vanochtend in de Haagse Schilderswijk geweest. Asje wilde volgens een woordvoerder met eigen ogen rondkijken in de wijk... waar nu zoveel over geschreven wordt. Afgelopen zaterdag schreef Dagblad Trouw na eigen onderzoek... dat een deel van die Schilderswijk zich ontwikkelt... tot een enclave van orthodoxe moslims. En Geert Wilders gaat ook naar de Schilderswijk. Hij heeft eerst een gesprek met de politie en daarna gaat hij de wijk in. En Wilders, PVV-leider, heeft al gezegd dat hij een kamerdebat wil over de kwestie. De familie van de Nederlandse Ingrid Visser is nog geen stap verder. De record international volleybal verdween vorige week in Murcia, in Spanje, samen met haar vriend Lodewijk Severijn. De familie riep vanochtend Spanjaarden en Nederlanders in de omgeving op om allemaal mee te zoeken. Correspondent Jessica van Spenga sprak met de advocaat van de familie. Mirjam van der Velde, advocaat van de familie hier. Wat is er tot nu toe bekend? Op dit moment het enige wat bekend is, is dat uh, zij op maandag zijn aangekomen in Spanje. Dat de reden voor hun bezoek hier in Spanje een uh, ja, medische afspraak was. Uh, daar zijn ze niet op komen dagen. De laatste keer dat ze gezien zijn is in het hotel geweest waar zij zich ingecheckt hebben. En vervolgens is daarna gewoon al het spoor uh, verloren geraakt. Uh, nu is het wel zo dat Ingrid en Lodewijk hier bekend zijn uh, in Moorsia. Dat ze hier enige jaren uh, gewoond hebben. Toen Ingrid speelde bij de volleybalclub hier in Moorsia. Uh, en wat wij voornamelijk willen verkrijgen uh, ja, uh, is informatie van mensen die ze eventueel kunnen zien, hebben kunnen zien. Uh, en van belang is ook dat de huurauto welke zij hadden, dat dat een Fiat Panda een soort kleur is geweest. De politie geeft niet heel veel informatie wel aan jullie? Nee, nee, en dat komt ook omdat ze natuurlijk in de initiële fase zijn. Uh, uh, ze zijn alles aan het onderzoeken. Maar wat voor lijnen zijn ze nu aan het onderzoeken? Wat is bij jullie bekend? Wij weten van alles. Ze zijn bijvoorbeeld ongelukken aan het onderzoeken. Kijken of er een ongeluk is geweest, uh, vrijwillige verdwijning. Eigenlijk alles zijn ze. Wat je maar kan bedenken, zijn ze aan het onderzoeken. Zou dat kunnen, vrijwillige verdwijning? Volgens ons, nou, naar ons idee, naar de, het idee van de familie, absoluut niet. Twee volwassen mensen in deze tijd in een huurauto moeten een mobiele telefoon bij zich gehad hebben bijvoorbeeld. Is het niet... Redelijk makkelijk om ze te lokaliseren? Zou je denken. Ik denk ook dat ze het natuurlijk allemaal aan het nakijken zijn: GPS en dergelijke. Uh, alleen wat wij weten, want de familie heeft natuurlijk getracht om ze te bereiken op telefonisch. En dat is niet gelukt. Lodewijk heeft twee dochters. Die zijn hier nu met hun moeder. Wat zijn die aan het doen? Die willen hier gewoon aanwezig zijn. Dicht in de plaats zijn waar ja, ze voor het laatst gezien kunnen zijn. Om te kijken of ze daar eventueel ja, mee kunnen helpen aan het oprichten. Het ja, mobiliseren van mensen om ja, deze zoektocht tot een goed eind te laten komen. Hoe zijn ze eronder? Ja het is natuurlijk een hele zware situatie voor ze. Uh, het zijn krachtige personen want ze zijn wel gedreven om toch uh, zoveel mogelijk te helpen te, met initiatief en dergelijke. Maar ze hebben het natuurlijk heel zwaar. Dat gaan jullie zelf ook echt zoeken? Nee, op dit moment niet, want we weten ook niet waar we moeten beginnen natuurlijk. Eigenlijk hoort het nu een beetje ook afwachten. Maar vooral stimuleren van uh, ja, de zoek, zoektocht eigenlijk onder de burgers. Advocaat van de familie van de Nederlandse Ingrid Visser... in gesprek met Jessica van Spengen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In het rampgebied in Oklahoma, dat door een tornado is getroffen... en daar is het nu nacht, er wordt nog steeds verder gezocht naar slachtoffers. En er zijn tot nu toe 51 doden geteld... maar gevreesd wordt voor een dodentaal van bijna 100. Vanmiddag om 4 uur, Nederlandse tijd... geeft president Obama een persconferentie. Hij sprak eerder al van een grote ramp en hij heeft federale hulp toegezegd. Die tornado in Oklahoma was er een van het type EF4. Dat is de op een na krachtigste tornado. Hij was ruim drie kilometer breed... en hij bereikte windsnelheden van ruim 300 kilometer per uur. Een van de vier verdachten van de zware mishandeling van een man in Eindhoven... heeft zich gemeld bij de Belgische politie, de 19-jarige Brett S. Hij is aangehouden en vanmiddag wordt hij uitgeleverd aan Nederland. En zal binnen drie dagen worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vorige week bepaalde de hoogste Belgische rechter dat S mag worden uitgeleverd. En hij kreeg toen tien dagen de tijd om zich vrijwillig te melden. Het slachtoffer van die mishandeling, iemand van 22 uit Eindhoven, werd begin januari eh, ja, zwaar mishandeld. Van de acht jongens die bij die mishandeling betrokken waren, worden er vier vervolgd. Ze wordt er verdacht van poging tot doodslag. Nederland is fiscaal gezien het aantrekkelijkste vestigingsland voor profvoetballers. Dat zegt accountancybureau Ernst Young. Dat deed onderzoek in 30 Europese landen. Wiebe Brink van Ernst Young over waarom Nederland nou zo aantrekkelijk is. Nederland heeft een, uh, heeft een hele goede mix van een tarief wat weliswaar wat hoog is... vergeleken met een aantal landen om ons heen. Dus daar moeten we het niet echt van hebben. Maar we hebben twee bijzondere faciliteiten die dat uh, ruimschoots compenseren... Het eerste is dat we een pensioensysteem hebben voor voetballers wat echt op maat is toegesneden. En daar, daar, daar, daar gaan de uitkeringen echt al lopen op het moment dat iemand gestopt is met voetballen. De dag daarna gaan die uitkeringen al in. Dat is vrij bijzonder. En de tweede bijzondere regeling die we hebben is dat buitenlandse voetballers die in Nederland spelen, die krijgen een aftrek van 30% van hun inkomen. Welke landen scoren nog meer heel goed? Nou ja. Toevallig of niet, uh, uh, Spanje staat ongeveer met Nederland uh, op, op de eerste plaats. Uh, dat is uh, uh, een beetje de herhaling van de WK-finale in 2010, denk ik. Uh, alleen we hebben Nederland op ingezet omdat Nederland het laatste tarief heeft van de twee. Spanje zit inmiddels op 56%. Uh, maar het zijn eigenlijk, als je het rijtje doorloopt, zijn het allemaal de westerse landen. Het lijkt een beetje op het Eurovisie Songfestival. Uh, waar je ook een, een aantal opkomende landen ziet, zoals Rusland, Turkije en wat Oost-Europese landen die die inmiddels die zijn meegenomen in het onderzoek... die hebben allemaal een wat lager tarief... maar die hebben voor de rest eigenlijk helemaal niks. En juist die mix, die punten die u daarnet noemde... die maken het dus voor profvoetballers zo aantrekkelijk... zodat ze niet in dat zwarte gat uh, vallen. Nou ben ik heel benieuwd, uh, Turkije. Daar zitten Wesley Sneijder, dat vinden we leuk. DJ Drogba, vinden we ook leuk. Uh, zi zitten die daar nou goed in Turkije? Ja, dat denk ik wel. Ehm... Um... Wat vooral verrassend was uit het onderzoek is dat met name Turkije het enige land is wat in het hele rijtje is meegenomen dat een bijzonder tarief heeft voor voetballers. En dus je moet je voorstellen dat je daar in Turkije betaalt iets van 35% belasting maximaal. Maar als je een kofferballer bent betaal je gewoon 15% belasting als je in de competitie daar speelt. En het grappige is ook nog eens als je een competitie degradeert, je gaat dus één divisie laag spelen, dan betaal je opeens 10% belasting. Uh, en en ja, Turkije zet dus eigenlijk haar fiscale systeem in, zou je kunnen zeggen... om te proberen die voetballers naar Turkije te halen. En ik denk, ik denk dat dat lukt. Wiebe Brink van Ernst Jong over Nederland als aantrekkelijk voetballand. De Argentijnse oud-dictator Videla is overleden na een val onder de douche. Dat blijkt uit een eerste versie van het autopsierapport. Videla zou tijdens het douche zijn uitgegleden... waarbij hij botbreuken en interne bloedingen opliep. En vijf dagen later kreeg hij een hartaanval en daar is hij aan overleden. De 87-jarige Videla zat een levenslange gevangenisstraf uit... voor misdaden tegen de menselijkheid. Het is nog niet duidelijk wanneer de oud-dictator van Argentinië begraven wordt. Sport. Arjen Robben speelt zaterdag met Bayern München in Londen zijn derde Champions League finale. Een derde in vier jaar tijd. Hij heeft hem alleen nog nooit gewonnen. Op Wembley is het zaterdag een Duits onsje, want tegenstander is Borussia Dortmund. En Robben gaat er nu vanuit dat hij nou eindelijk die finale is wint. Ja, je merkt wel een beetje hier en daar dat je als favoriet bestempeld wordt. Maar tegelijkertijd ook wel uh, beseft iedereen wel dat Dortmund een fantastische ploeg is. En, en, en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 Joost Joosten, dat is de nieuwe trainer van de volleybalvrouwen van Dynamo Apeldoorn. Hij volgt Kees Verstraten op, die na acht jaar vertrok. Afgelopen seizoen was Joosten assistent bij de mannen van Dynamo. En dat blijft hij er ook bij doen. Een drukke baas. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nog een keer winkel en scholen ontruimd in Zeist wegens een gaslek. President Obama komt over enkele uren met een verklaring over Oklahoma. Daar zijn tientallen mensen omgekomen bij een tornado...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 Bel 0800 0620. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met Jelmer Evers, geschiedenisleraar en onderwijsvernieuwer... die een aparte visie heeft over hoe het anders kan in het Nederlandse onderwijs. In de reportageserie In de praktijk gaat het deze week over sauna-termen-buslo... De bezoekers daar zijn veelal vrouwen van een jaar of 30. en daarom neemt de personeelsmanager voor de bediening geen macho barman aan. Nou, als je met tien vriendinnen binnenkomt en je zoekt een macho barman... die hebben we niet. Nee, ik heb geen uh, topmodellen achter de bar staan. Gewoon leuke, jonge mensen.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 De leerlingen zoegen op hun eindexamens en morgen wordt in Den Haag besproken hoe het onderwijs beter en moderner kan in Nederland. En iemand die daar een uitgesproken mening over heeft, is geschiedenisleraar en onderwijsvernieuwer Jelmer Evers. Verbonden aan de Unix School in Utrecht. En hij neemt zijn lessen op, die zet hij op YouTube en in de klas is er dan tijd voor opdrachten en vragen. Zo werkt het ongeveer. Een werklunch dus met hem, Jelmer Evers. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanochtend was het zover. Uh, mag ik jou of u zeggen? Uh, Je ja, hoor, ja. Ja, zeggen die leerlingen ook, Jur? Ja, we oh. ja, elkaar. Ja, oh, wat aardig, want vroeger zeiden we toch altijd u tegen de meesten. Ja, klopt, maar ja, ik vind het een hele prettige manier om met elkaar te communiceren. Dat hoort ook bij het nieuwe onderwijs misschien wel, toch? Nou, in ieder geval het onderwijs waar ik voor kies, ja. ja. Eh, jouw leerlingen hebben het geschiedenisexamen gemaakt. Is het goed gegaan? Um, nou, ik vond het goed te doen en ze waren redelijk optimistisch. Dus ik heb het idee dat het redelijk goed is gaan, ja. Maar nog geen reacties gehoord, of...? Nou, een paar. Ik heb, uh, een, die waren gematigd positief, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Um, geen hè, waar je les geeft. Kan je uit, nee. kort uitleggen wat het, wat het systeem daar is, wat jullie hanteren? Nou, het, het, het is zo dat, dat leerlingen... We um, hebben allemaal laptops bijvoorbeeld. Um, en dat, dat zorgt ervoor dat leerlingen ook redelijk zelfstandig kunnen werken. Wel altijd onder begeleiding. We werken hier veel zeg maar, op, op domeinen, leerruimtes. Um, veel vak overstijgend. Dus we laten ook de, de vakken los. Maar de, dus de, de leerdoelen worden op zich wel behaald. Maar we geven dat gewoon heel anders vorm. En uh, heel veel uh, aandacht ook uh, voor samenwerken. Zelfontplooiing, zelfontwikkeling. en um, nou, Dat vind ik een hele prettige manier om te werken. Mm. Uh, maar goed, in deze dagen draait het eigenlijk om, om één prestatie. Namelijk uh, gewoon een voldoende halen. Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. <laughs> dat, dat dat alleen maar telt, dat, dat eindcijfertje. Ja, nee, dat is een heel... Het is, kijk, examens zullen... We hebben het dan nu toevallig over examens. Dat, hè, dat zal altijd blijven. Maar die meten natuurlijk maar een beperkt iets van wat een kind en wat een mens kan. Um, en om alleen maar daarop afgerekend te worden... en ook de manier waarop het trouwens gedaan wordt... want dat, dat is nog ook een groter probleem misschien wel... Uh, dat zorgt ervoor dat het onderwijs eigenlijk uh, verschaalt... Ja. in de afgelopen 20, 30 jaar. En, en sluit wat jullie in Utrecht doen wel aan dan... op het uiteindelijk halen van dat cijfertje... want dat willen we toch nog steeds in Nederland. Ja, nou ja goed, uh, ik, ik neem aan, ik, ik, ik ga er eigenlijk vanuit, dat het redelijk goed gemaakt is, het, het, het eindexamen hier uh, van geschiedenis en uh, dat, dat ging de afgelopen vier jaar ook goed, dus ik uh, werk nu vier jaar op Unique en zeg maar, hè, dus met het met inzetten van die video's, van social media, van games, noem maar op, uh, denk ik dat ik de leerlingen ook goed kan uitdagen ook. Ja. En dus bijvoorbeeld het inzetten van het flip in the classroom. Dus dat je video's op, he, opneemt van je lessen en, en daardoor wat meer tijd vrijmaakt. Um, daardoor kan ik ze gewoon ook beter één op één begeleiden. En ze kunnen ook er zelf voor kiezen wanneer ze um, he, um, iets, iets met de lesstof gaan doen. He, er zit natuurlijk wel een structuur in. Uh, maar het, is, het geeft ze wel meer uh, ruimte om te leren. En dat vind ik zelf heel prettig. Maar dan moeten die kids zo s'avonds wel die filmpjes gaan kijken. En niet naar de, de nieuwe clip van Beyoncé? <laughs> nou, nee, dat, dat, dat, dat kan prima onder, in de onderwijstijd. Hè. Dus, ze ze zitten hier op school en we hebben gewoon ook minder klassieke lesuren. Maar dat betekent dat ze hier op school gewoon ook wel uh, met, met leren. En met, met, met de lesstof ook bezig zijn. Uh, en dat kan ook natuurlijk gewoon thuis zijn. Dat hangt een beetje van de leerling af. Hè. De, de ene leerling is, is binnen, binnen een half uur klaar. En de andere leerling heeft er soms twee uur voor nodig. Kijk, en het is die, fle hè, die flexibiliteit die we. Veel meer moeten hebben in het onderwijs. We zitten nu aan 1040 uur vast. Um, hè, dat is natuurlijk een hele raar, raar getal, is dat. Mm -hmm. en terwijl, hè, dat, dat kan voor de ene leerling kan het 600 zijn, en de ander kan het 1200 zijn. Dus dat hangt maar net van het individu af hoe dat zit. En we zitten nu in zo'n zeg maar, ja, complete mal waar iedereen doorheen moet. En, en dat leidt tot eigenlijk heel veel. Ja, rare onderwijskronkels eigenlijk. Nou, even nog over dat vak geschiedenis... want je hebt er alles aan gedaan om die leerlingen goed voor te bereiden door middel van een videochat nog even op het allerlaatste moment. Dat was gisteren. Laten we een klein stukje daarvan luisteren. Ik had één vraag. Ik zat het nog door te lezen over de Koude Oorlog. En ik vroeg me af of... want er staat de hele tijd die Kroesjotsel... die in de leider van... Ja, die... Maar is Stalin dan al overleden? Ja, ja die is uh, overleden oh, inderdaad. De, uh, de volger, zijn en Zijn opvolgerheid heette Khrushchev. En hij was dus helemaal niet een deel van die Koude Oorlog? Jawel, jawel. Want hij duurde natuurlijk gewoon tot, uh, tot 1989. Oh, okay. um, en onder Khrushchev had je ook de uh, Cuba-crisis. Oké. Okay. Nou, dat was het dus eigenlijk. Ja, we hebben een beetje flauw misschien. want maar dit was de eerste vraag die gesteld werd. Ja, klopt. Kroetje zat er nog niet helemaal in. Nee, nee, nee maar goed, dus, je weet maar nooit. Het is, ik, ik, weet echt, ik kan niet even of het ook terugkwam. Maar er was gisteren inderdaad een Google Hangout. En er konden ook leerlingen, het was wel een leuke leerlingen van buitenaf konden er ook naar kijken. Ja. En ook meedoen, een livestream. En ik keek geloof ik op een gegeven moment ook iets van honderd leerlingen te, tegelijkertijd. En dat was wel heel gaaf. En dat is dus zeg maar een beetje de onderwijsvernieuwing die ik bedoel ook. En dat komt echt dus van onder, onderop. He. Dat ja. gebeurt heel veel in Nederland. Alleen weten heel veel mensen dat niet. Nou, ja. je noemde net al even een paar dingen... dus inderdaad die filmpjes op YouTube zetten. Um, en, en worden die lessen dan op dezelfde manier voorbereid eigenlijk... als, als op de ouderwetse manier? Nou ja, kijk, je moet eigenlijk dan die video's... als je het dan een beetje in traditioneel wil zien... als een beetje het huiswerk zien... en dan kunnen ze in, bijvoorbeeld een soort van online quizje maken... om te kijken of ze, het, of, je, of ze het gesnapt hebben. En dan kan je ook bekijken of ze het überhaupt ook gedaan hebben. Kijk, en als ze dat quizje goed hebben... dan hebben ze bijvoorbeeld... Hè, dan weten ze in ieder geval een, een basisbegrip van die stof. En nou goed Daarna hebben ze ook gewoon een keuze in wat ze kunnen gaan doen. Ze kunnen dan heel traditioneel met een boek gaan werken. Ze kunnen daarna ook gewoon met verdiepingsopdrachten aan de slag. Ik zet ook wel geschiedenisgames in. ja Dat zei je net ook, inderdaad. Gamen, hoe moet je dat dan voorstellen? Nou ja, je hebt fantastische Civilization of Rome Total War... of Medieval Total War, dat soort dingen. Ja, dat vind ik heel gaaf. En daar komen ze dan ook vaak zelf wel mee. En er zijn er maar een paar hoor, die daar echt voor kiezen. Maar goed, wat je kan inzetten... Is veel groter dan wat de meeste scholen nu doen. En nou ja, er zijn natuurlijk jongens die dat onwijs gaaf vinden en die gaan heel enthousiast met geschiedenis aan de slag. Dus, en dan zou je ook gek zijn, denk ik, als docent. Ja. En het zijn ook echt goede games om die niet te gebruiken. Ja. We hebben een klein stukje uit een les over de Koude Oorlog in uh, Vietnam, uh, het zogeheten Tonkin-incident, uh, ingrijpen van president Johnson in Vietnam. Even een klein stukje over, laten horen hoe dat gaat. En uh, nou, dat geeft Johnson dus uiteindelijk. En dan is hij dus president. En dat geeft hem dus de vrije hand eigenlijk om te handelen hoe hij wil in Vietnam. En dan komt er dus wel degelijk naar voren dat hij wel um, wil ingrijpen in Vietnam. Daar zijn ook even wat, uh, wat beelden van. Twee dagen later, de Maddox en de Turner-Joy-2-destroyers reported dat ze ontwikkeld waren. Waar torpedoes deze torpedo's van? We weten het niet. Misschien van deze craft. krachten. En dit is een stukje uit een filmpje wat dan op YouTube staat. Ja, dat is een filmpje dat ik opgenomen dat is van het eindexamen van vorig jaar. Dat had ik twee of drie jaar geleden al gemaakt. En hè, dat is ook inderdaad een fragment van uh, The Fog of War over uh, Robert McNamara. Kijk, en dan in de klas, um, omdat ik gewoon weinig klassikale uh, instructie meer heb... dan kan ik gelijk dus, als we dat bekeken hebben, dus over het Tonkin... dat heb ik toen ook gedaan, uh -huh. um, uh, de diepte in uh, met het uh, Tonkin-incident... dus met primaire bronnen dat je dan aan de slag gaat... Uh -huh. en dat ze ook video- en audiofragmenten daar dus ook mee aan, aan de slag kunnen gaan. En ja. dat, doen dan, hè, dat, dat doen we dan ook als klas. Maar dan hebben ze dan ook wel vrijheid om daar binnen ook weer te gaan kiezen. Ook. En dus er vindt ook gelijk verdieping plaats. Ah. en, en ja, in, in, in, Dat is echt een enorme winst. En in dit filmpje horen we jou uh, vertellen. Maar er, er zitten dus ook historische beelden in. En, en zo wordt dat een beetje... Bedoel, daardoor wordt het ook aantrekkelijk gemaakt voor die kids om ernaar te kijken. Ja, dat heb ik bij, uh, bij Vietnam toen wel gedaan. Ik heb dat bij uh, de Republiek minder gedaan. Ik heb voor de VS dit jaar geen films gemaakt. Dat had het de collega Joost van Oort. had dat uh, echt fantastisch gedaan. Uh, daar kan je voor kiezen om dat te doen. Uh, het is wel weer meer werk. Het kost sowieso onwijs veel tijd om te doen. Uh, ja. Je kan die films redelijk makkelijk maken. Maar het om ze toch een beetje aantrekkelijk te maken... zodat ze er ook echt naar gaan kijken, dat ja. vind ik dan wel weer belangrijk. Ja, en dan kom je dus weer in het hele onderwijssysteem terecht. En dan, dan is er gewoon overal te weinig tijd en ja. Ja. te weinig facilitering voor. Nou is geschiedenis wel een prachtig vak dat zich hiervoor leent... Maar even de stelling van Pythagoras moet dat dan hoe moet ik me dat voorstellen in een YouTube filmpje nou, het, het grappige is, is dat, uh, dat de, de, de grote doorbraak van Flip in the Classroom. dat kwam met de Kaan Academy. Dus een, uh, met een TED speech was dat van Salman Kaan. En dat gaat, die heeft het met name. Uh, via wiskunde is dat heel populair geworden. Mm. En uh, dus dan zit een docent. zit dan gewoon de stof uit te leggen. naar de stelling van Pythagoras. Pic en dat tekent hij dan op, uh, nou, op zo'n uh, tablet, zeg maar. Aha. En dan legt hij het eruit en dan ben je een filmpje voor vijf minuten. Ja, nou ja oké, okay. dus dat kan ook gewoon. En nu ja. nog even, want daar is natuurlijk ook kritiek op, hè, op deze manier van onderwijs geven, uh, er is een docent in Californië die zegt, ja, je moet gewoon toch uh, de, de fysieke aanwezigheid benutten, want dan leren kinderen het best. Nou, kijk, ik ben het, ik ben het eens met de combinatie. Ik denk dat de rol van een docent echt cruciaal is. Uh, maar in het onderwijs um, gebeurt eigenlijk alles vanuit, zeg maar, de, de band die je ook met je leerlingen opbouwt. Leerlingen werken ook vaak voor een docent. Dit is een heel persoonlijk, uh, persoonlijk iets. En ik, daar ben ik het dus ook wel mee eens. Maar het een sluit het ander dus ook helemaal niet uit. Mm. Hè? Maar, maar ik denk dat zeg maar, het pedagogische aspect van scholen... met name het voortgezet onderwijs, is enorm onderschat... Uh, daar moet ook veel meer aandacht voor komen. Wil je gewoon ook echt goed onderwijs uh, kunnen geven? Maar er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de leerling zelf ook. Want als die er echt een potje van wil maken, kan dat heel makkelijk. Ja, maar dat kan in het traditionele onderwijs ook. Ik bedoel, ik ben zelf ook leerling geweest. En daar maakte hij ook een potje van. Ik zat ook niet op te letten. Ja, weet je, dat is, dat is kind eigen. En als er saaie lessen zijn of slecht onderwijs, ja, dan, dan ik haak ik er ook af. Um, en dat is, zeg maar, heeft te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Niet de manier waarop het wordt gegeven. Want hè, kinderen zijn anders, docenten zijn anders, ouders zijn anders. Je hebt een heel scala aan hoe je onderwijs kan invullen. En hier in Utrecht heb je heel verschillende soorten scholen. En daar moet ook ruimte voor zijn. En mm. ja, die ruimte zie je dus steeds minder worden. En dat is echt heel uh, zorgelijk. Ja. Uh, want we hebben dat initiatief van de Steve Jobs school... Hè, waarbij ieder kind een iPad krijgt. Een idee van, van Maurice de Hond. Uh, nou, dit dus. Uh, er wordt veel gesproken over het nieuwe leren. En er mm -hmm. komt een boek van jou aan, hè? De Alternatief heet dat... Gaat dat de ommezwaai dan teweeg brengen? Nou, dat is dus, dat is dus gericht eigenlijk niet op zozeer op zeg maar, die technologische vernieuwing of pedagogische vernieuwing. Het gaat er eigenlijk om dat alle onderwijsvernieuwing die er is gebeurd, en dat is echt internationaal, um, eigenlijk altijd top-down zijn geweest. Met heel veel controle-instrumenten. En dat is eigenlijk dus um, allemaal compleet mislukt. En het alternatief, wat we samenschrijven samen schrijven met uh, René Kneiber... dat is echt een bundel met, uh, van docenten en onderzoekers en schoolleiders. Um, waarin we eigenlijk zeggen: van het moet eigenlijk weer terug naar die scholen toe. Dan moet weer terug naar die docenten toe. Die moeten gewoon ook weer inspraak krijgen. En dan krijg je dus gemotiveerde docenten die eventueel dus... dit soort onderwijs willen gaan mm. aanbieden of niet. Maar dan krijg je in ieder geval een hele bewuste keuze. En ik denk uiteindelijk dat er dan ook wel meer de verandering komt... die de politiek en de ouders ook mm. graag willen zien. Dus de politiek moet het eigenlijk gewoon aan het onderwijs overlaten... en dan komt het allemaal wel goed. Nou ja, en er dan, dan moet ook veel meer een cultuur komen... dat we elkaar ook daarop aanspreken als docenten en als scholen. Maar ja, dat, dat die verantwoordelijkheid wordt ons ook ontnomen. Dat is ook al heel lang ontnomen ja, dat ligt aan de manier waarop de politiek uiteindelijk het doet. Je kan, heel, je kan natuurlijk gewoon altijd naar OCW of naar de inspectie wijzen, maar die doen ook wat de politiek hun opdracht. Ja. En het is dus de politiek die uiteindelijk die ruimte moet creëren. En dat ja. zie ik helaas nog, eh, verkeerde, nog de, de verkeerde kant op gaan. Dank voor het gesprek: Jan Mar Evers. Hij is eh, Graag geschiedenisleraar, maar ook onderwijs Dank. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Ingrid Koning. Ze is de hele week in sauna Termen Buslo. En vandaag helpt ze een handje mee in de bediening. En de cappuccino was voor? Voor mij. En de thee? En de Dankjewel. thee, eens, alsjeblieft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u misschien wat drinken? Ik moet toch wel eventjes wennen aan al die mensen in badjas. Hm? Dat, is, uh, ja, dat lijkt mij inderdaad even wennen. Voor mij is het de maalste zaak van de wereld natuurlijk. Maar je denkt nooit over wat zit eronder? Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, eerlijkheid ik te zeggen dat ik daar uh, nog nooit over op gefantaseerd Nee. Ik moet nog heel even wennen aan uh, alle naakte mensen, maar het personeel is er volgens mij gewoon aardig aan gewend. Degene die het personeel je onder andere aanneemt is Ilke van Heus, de horecamanager. Uh, ja, hoe selecteert u uw personeel? Ik vraag eerst of ze altijd al een keer in de sauna zijn geweest. Als dat zo is, super. Als ze nog niet in de sauna zijn geweest, doe ik altijd een korte rondleiding tijdens het sollicitatiegesprek en dan kijk ik hoe ze reageren. En uh, de meeste mensen reageren heel rustig. Maar ik heb natuurlijk wel eens een jongeman gehad die op de lichtweide zijn ogen uitkeek. En die is niet bij ons komen werken. Nee, die heeft het niet gehaald. Die heeft het niet gehaald, helaas. Nee. Maar heeft u hier vooral wat oudere mensen werken? Want de jongens die ik net sprak zijn nog vrij jong. Uh, ja, wat, en, uh, nou ja, jong, voor horeca begrippen. Uh, de gemiddelde leeftijd ligt toch echt wel rond de 25 tot 30 jaar van ons uh, bedieningspersoneel. En dat is denk ik voor de horeca een mooie leeftijd. En let nu nou ook nog op het uiterlijk van het personeel. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je misschien niet te knappe mensen aanneemt... omdat misschien dan het publiek daar weer op reageert. Nou, als je met tien vriendinnen binnenkomt en je zoekt een macho barman... die hebben we niet. Nee, ik heb geen uh, topmodellen achter de bar staan. Gewoon leuke, jonge mensen. Uh, en uh, mensen die uh, gewoon ja, plezier in hun werk hebben. En uiterlijk, natuurlijk, iedereen is ijdel. Bij ons ook wel, denk ik. Maar uh, nee, geen topmodellen. Terwijl ik op weg ben naar de directeur, de heer Dolman zie ik op een parkeerterrein dat hij daar staat. Hij staat bij een bestelbusje samen met zijn vriend. En ze zijn bezig een kist open te maken die uit Thailand is gearriveerd. Met spullen zoals schalen en uh, schilderijen voor op de muren uit Thailand. Dan nou, te bedenken dat het in de binnenlanden helemaal gemaakt is... en met een vrachtwagentje naar de stad gebracht... is daar helemaal zo in zo'n grote kist verpakt. En nou hier in terecht uh, terechtkomt. Maar u had eigenlijk een vergadering en u dacht, ik wil dit ja. toch even zien? Nou, ik ben een chaot natuurlijk, maar als iets uit Thailand komt, dan moet ik gewoon even zien wat er gebeurt. Hè. Dan wil ik even weten uh, of het wel heel aangekomen is B, en of het de juiste, juiste bestelling is die binnenkomt, Ja. Tevreden? Ja, fantastisch. Ik hoop dat ze allemaal heel zijn, maar dat zien we straks. <laughs> Volgens mij moeten we naar uw vergadering, want het zit allemaal te wachten. We gaan naar boven, we gaan naar boven. Jongens. Uh, ik wil u graag even een beetje bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot uh, gezondheid. De vergadering gaat over een initiatief dat hij heeft bedacht. Hij wil namelijk zorgverzekeraars overtuigen dat de sauna goed is voor mensen. En dat wil hij doen door een universiteit een onderzoek te laten verrichten en met die uitkomsten te gaan lobbyen bij zorgverzekeraars. Kan je iets zeggen over termijn, wanneer dat gaat lopen? Ja, nou ja, goed, eerst, eerst moeten we nog wat fondsen binnenhalen. Uh, we wisten wat gaat zo'n onderzoek kosten? Nou, je moet, je moet je voorstellen dat het ongeveer een, een, een, een uh, onderzoek... Wat de drie, vier jaar gaat duren, Zo lang duurt dat gewoon. Uh, maar 50, 60.000 euro per jaar gaat dat gewoon kosten. Dus, dus je hebt gewoon geld nodig om dat te kunnen financieren. Op het moment dat we dat aangetoond krijgen bij de Nederlandse verzekeraars... dat betekent dat de zorgkosten... Uh, die in Nederland het paal uit reizen, zeg maar, gewoon omlaag kunnen... omdat mensen dus preventief al, al uh, sterker worden... en eigenlijk uh, minder kosten voor de overheid, daar komt het eigenlijk op neer. Stel, dit plan komt er doorheen en de zorgverzekeraars nemen het in hun pakket op... dan moet het ook een enorme omzet voor u betekenen. Nee, nee. Ik denk dat die seizoenspatronen, zeg maar, zullen vervagen hierdoor. Uh, doordat je eigenlijk in de zomermaanden, in, in, in wat rustige maanden... eigenlijk gewoon toch ook diezelfde doelgroep weer krijgt... die bij jou komt en geniet van, van, van welnis. In de winter, ja, meer kunnen we niet ontvangen dan dat we kunnen. Hè? Uh, maar dan, ja, als mensen daar toch uh, baat bij hebben... Uh, zullen er ook vaak weer mensen uit de omgeving zijn. Mensen die bijvoorbeeld in ons hotel komen overnachten... die een kuurprogramma uh, opnemen. Die, die, die, ja, die daar gewoon echt een, een, een paar dagen opnemen. Uh, aan hun lichaam gaan werken en aan de gezondheid gaan werken. Dat is wat er gebeurt eigenlijk. Ingrid Koning deze week in de sauna. Morgen hoort u of de financiële crisis ook deze sauna-wereld heeft geraakt. Zometeen de stelling in Stand .rel. t half moet het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijven. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Meegens. In het door een tornado getroffen gebied in Oklahoma... wordt nog steeds verder gezocht naar slachtoffers. Tot nu toe zijn er 51 doden geteld. Maar gevreesd wordt voor een dodental van bijna 100. President Obama spreekt van een grote ramp... en heeft federale hulp beloofd. Om vier uur Nederlandse tijd geeft Obama een persconferentie. PVV-leider Wilders is in de Schilderswijk in Den Haag... heeft een gesprek met de politie en gaat de wijk in. Vanochtend bezocht PvdA-minister Ascher de Schilderswijk ook al. Zaterdag schreef Dagblad Trouw na een eigen onderzoek... dat een deel van de Schilderswijk zich ontwikkelt... tot een enclave van orthodoxe moslims. In Stockholm is voor de tweede nacht op rij gevochten... tussen jongeren en de politie. De railschoppers zijn gefrustreerd over het politieoptreden in de wijk Husby... Vorige week schoot de politie een man van 69 daar dood. Die agenten met een kapmis had bedreigd. Volgens de politie deden afgelopen nacht zo'n 100 jongeren mee aan de rellen. En het Eurovisie Songfestival heeft geleid tot een diplomatieke rel tussen Rusland en Azerbeidzjan. Volgens Russische media hadden tv-kijkers in Azerbeidzjan massaal op het Russische liedje gestemd. Maar toch kreeg Rusland geen enkel punt. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov spreekt van een schandelijke actie. Volgens de Azerbeidzjaanse staatsomroep was er mogelijk sprake van sabotage. Rusland gaf wel de volle twaalf punten aan Azerbeidzjan, dat als tweede eindigde. zijn de hoofdpunten. Waar staat het vast in Nederland? Belangrijke vraag. Het antwoord komt van Jolanda van der Velden bij de AWB. Het staat even stil op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De brug is daar open geweest tussen Alfred Haarlem-Zuid en Knopend Velzen, drie kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van der Berg. Friesland is de schaatsprovincie van Nederland. Maar blijft dat ook zo? Steeds weer lukt het niet om die Elfstedentocht te, te houden. Maar daar kunnen ze de Friesen niet zoveel aan doen. Uh, maar nu lijkt het ook nog dat het nieuwe nationale ijsstadion... Uh, gebouwd gaat worden in Almere, NOC, NSF en de KNSB. Die koos uit drie plannen voor het... Uh, Dome, dat is dus in Almere. En dat is financieel het meest doortimmend en biedt ook goede trainingsmogelijkheden. Maar het verlaten van Heerenveen valt niet bij iedereen in goede aarde daar in Friesland. Nou, dat vinden we natuurlijk heel jammer dat dat nou dicht gaat. Eigenlijk hoort het in Heerenveen. Gemiste kans komt er weer wat bekaaid af, natuurlijk. Ja. Als het hier inderdaad weggaat, dan gaan we het wel missen. Wordt er met de keuze voor Almere een stuk Nederlandse historie... een traditie overboord gezet of is deze keuze goed te verdedigen... omdat de faciliteiten en mogelijkheden in Almere misschien wel beter zijn? Je gaat over praten met Bert Wagendorp, columnist in de Volkskrant. Vanochtend had hij zijn column ook helemaal gewijd aan dit hele... precaire schaatsmekka drama uh, Bert, goedemiddag. Goedemiddag, uh, want ook sportjournalisten... dat sport blijft altijd belangrijk in jouw leven. Het is inmiddels lang geleden, maar uh, ik volg het nog steeds uh, op de voet, mag ja. ik wel zeggen. Ja. Uh, drie keuzes aan het begin van Stam.nl. Je mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Friesland is schaatsen, schaatsen is Tialf. Ja. Tweet van Sven Kramer was dat ook, hè. Het belangrijkste is dat het ijs goed is. Uh, nee. Als Tialf verdwijnt, verkoopt de Nederlandse schaatsport zijn ziel. Ja. Goed, nou dat is jouw mening. Uh, we gaan uh, eens kijken wat de luisteraar ook vindt. Uh, reageer gewoon op de stelling. Tialf moet het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijven. Bent u het eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet, dan met hekje hekjestand.betwagendop. Lijkt me duidelijk wat jij zegt tegen die stelling. Tialf moet het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijven? Ja, dat is het al uh, een jaar of. Uh... 40, denk ik. En uh, ja, ik vind dat, uh, dat je zo'n zo rijke traditie... We hebben niet zo heel veel sporttradities hè, in Nederland. En ik vind dat we daar voorzichtig mee op moeten springen. Die, de, de, sport is meer dan alleen maar een rekensom van... waar hebben ze het beste financiële plaatje. Sport is zou, althans, in mijn ogen. Vooral uh, uh, is emotie, is, is liefde, is, uh, is plezier. En is ook uh, sport is, is gebaseerd op, op verhalen, op, op historie. En die historie ligt in Tialf. De afgelopen decennia is dat opgebouwd. En uh, ik vind het van een bijna schaamteloze achterloosheid uh, getuigen. Dat zo makkelijk daar een streep doorheen wordt gezet en gezegd van we gaan naar die, die zompige polder en daar pleuren gewoon. Een, een, een, een, een ijsdoom. Ja. Ik bedoel, een ijsdoom zeg. De, de naam alleen al. Als je dat dan iets. Als, je dan, als ze nou een signaal hadden willen geven, die mensen dan hadden ze moeten zeggen van, we uh, uh, noemen het het Artsgenkstadion. He, dan zeg je, kijk, we willen in een traditie staan. Maar nee, ze komen, aan, ze komen gewoon aan met, met, met ijsdom. Dat, dat is typisch dat Almere, weet je wel. Dat is gewoon, dat, dat is zo'n half-Amerikaanse stad... waar ze überhaupt geen traditie kennen. He? Want dertig jaar geleden was het nog gewoon, uh, gewoon, gewoon water... Ja. Zwommen daar nog uh, palingen? Ja. Nou, ik, ik weet niet of jij je nog in Almere kan vertonen. Een paar jaar geleden hadden wij Almere uitgeroepen tot lelijkste stad van Nederland. Daar heb ik nog een heel, heel uh, anti-verhaal geschreven. Omdat ik vind dat het nou ook best een, een, een stad is die, die heeft ook zijn, zijn mooie kanten Maar ja. het, het, het Nationale Schaatscentrum hoort daar niet, want het Nationale Schaatscentrum is er al. Ja. Nou ja, goed. Kijk, het argument wat ze geven, de selectiecommissie, is dat, uh, dat er in heer Heerenveen een hele hoop geld bij moet... en dat het in uh, Almere... het financieel de meest aantrekkelijke bieding heeft gedaan. Ja, maar biedingen die zijn makkelijk gedaan. Hè. Ik heb uh, een beetje die tekeningen zitten bekijken. Uh, de, de nieuwe, het nieuwe t 11 staat op de, op, de, op de planning... voor 81 miljoen. Dat is dus een renovatie van het stadion. Ja. In Almere zeggen ze dat ze... Uh, twee banen kunnen neerleggen. Eén recreatieve baan en een baan voor wedstrijdrijders... met een tribune eromheen van 20.000 mensen. Voor 75 miljoen. Nou ja, nu heb ik inmiddels wel een aantal van die grote openbare uh, bouwwerken zien uh, van stad zien gaan. En dat gaat dus nooit lukken voor 75 miljoen. Het is bij dit soort dingen altijd zo... en ik moet erbij zeggen, zo is die al ook ontstaan. Hè? Thia, ik was daarbij, ik was toen uh, journalist van de Leo de Courant, mm -hmm. En uh, Tiaf is ontstaan uit een megalomaan plan. Met hotels, en met uh, parken erbij en, en huisjes en, en gezondheidscentra. Maar de voorwaarde was dan, die baan moest overdekt worden. Nou, wat is er gebeurd? De baan is overdekt, de rest van het plan is geschrapt. Maar toen, die baan stond daar toen. En die is, die is ook, ook een paar keer langs de rand van de afgrond gegaan financieel. Ja. Nou, ik geef je op een briefje, dat gaat dus in Almere ook gebeuren. Je kunt nu een mooi biedingsplan maken. Dat hebben ze destijds met de Noord-Zuidlijn in Amsterdam ook gedaan. Dan kloppen de sommen allemaal. Tot de oh, ja. eerste spade de grond in gaat en dan is het alweer, is het alweer uh, anders. En, en dan vind jij dat het, dat het uh, laten we zeggen, dat, dat, dat, dat gevoel wat je net beschreven hebt, dat dat dan de doorslag moet geven en dan moet je het gewoon in Heerenveen houden? Ja, kijk, het schaatsen had vroeger een tempel, een echte ijstempel. Dat was Bieslet in Oslo. Daar dat, was, dat was de, de, de, de, de, de heilige plaats van het, van het wereldschaatsen. Schaatsen is een kleine ja, dat, dat bestaat ook niet meer. Intussen. Bieslet is, in Noorwegen is het schaatsen op de een of andere manier... in de, in de, in de, in de problemen gekomen. Bieslet ging dicht. Uh, vervolgens, en, en toen is het zwaartepunt, is ook door de successen in de jaren 60... en Zeele van Schenk en Kees Kerk... is het zwaartepunt van het schaatsen naar Nederland gekomen... Het eerste grote toernooi in Nederland was het EK in, in Deventer. En vanaf dat moment is, is het schaatsen in Nederland geëxplodeerd. Ontzettend populair geworden. Nou ja, dat, uh, is, op een gegeven moment uh, zijn die wedstrijden naar Tijalf gegaan. Vanaf eigenlijk de jaren 60. Hè. De eerste EK Tijalf was 1969. En daar zijn zulke bijzondere dingen gebeurd, daar, daar mag je niet zomaar aan voorbij gaan. Uh, uh, mensen van, van, van een bepaalde leeftijd, hoef je alleen maar te zeggen Jan Bols en verkeerde wissel. <laughs> ja, dan, dan heb je het over 10 je, van ja. 1971. Uh, uh, Adje Keulen Deelstra, grote wereldkampioenschappen geverreden op 10-11. Ja. Uh, Hilbert van der Duim die Eric Heiden verslaat, 1980. Eric Heiden die daar ongeveer begonnen is toch? Eric Heiden die in 1977 daar zijn eerste wereldtitel haalde, hè, die daar ook geboren is zeg maar, uh, als, als, als icoon van het schaatsen. Nou ja, zo kun je doorgaan tot de tijd van nu Sven Kramer... die ongeveer in de achtertuin van Tiaf ook is geboren. Uh, er hebben zich daar zulke schitterende sportmomenten afgespeeld. Daar mag je niet zomaar aan voorbij gaan, vind ik. Uh, mensen zeggen, ja, Heerenveen ligt niet uh, centraal. Ook niet handig. Ja, dat was vroeger. Hè, toen de, toen de er nog niet was en die polders nog niet ingepolden waren. Tegenwoordig rij je, ik, uh, ik rij regelmatig van Amsterdam naar het uh, noorden. En dan ben ik ongeveer in een uur in, van Amsterdam naar Heerenveen. Dat rijdt misschien iets te hard. Dus dus laten we zeggen, een uur en een kwartier. Maar goed, uh, het, uh, het kan heel. Het, uh, kijk, de Randstad strekt zich tegenwoordig uit. Tot, tot, tot Leeuwarden, tot Heerenveen, tot Arnhem. Hè. Dat, wij leven in een klein pokkenlandje. En Heerenveen is niet ver weg. Ja. We hebben wat oud-schaatsers gebeld vanochtend. Bart Veldkamp die vindt de werkwijze van de KNSB niet logisch. Die vindt dat eerst gegarandeerd moet zijn... dat de verschillende schaatsstadions zichzelf in stand kunnen houden. En dan pas zou de bond een hoofdlocatie moeten aanwijzen. Zegt. Begrijp je dat, die kritiek? Uh, die begrijp ik goed, want uh, er is in Nederland volgens mij niet één ijsbaan... die zichzelf kan bedruipen. Ik weet dat Groningen, daar moet elk jaar uh, een kleine 3 miljoen bij. Amsterdam, Jaap Edebaan, niet eens overdekt. we moeten ruim een miljoen per jaar bij. Nou ja, uh, al die banen, die zijn, maar dat geeft op zich niet. Want dat, dat geldt voor theaters ook. Hè. Het zijn openbare voorzieningen waar mensen van genieten. En waar heel veel mensen gebruik van maken. Dus dat mag best geld kosten. Maar daarom geloof ik ook niet in het verhaal van Almere... van dit is financieel gunstig voor de KNSB. Uh, dit is, dit, al die dingen kosten geld... Dat, dat, dat is, dat is ja. gewoon een, een ding dat zeker. Over Bart ook wel. Van, uh, je moet wel uitkijken dat, je niet, uh, dat het 85% subsidie is. om, om be een bepaald sentiment in stand te houden. Uh, tuurlijk, je moet. Uh, nou ja, ik vind het sentiment belangrijk. Nou ja, ik ken Bart goed en ik weet dat hij sentiment ook belangrijk vindt. En dat hij ook iemand is die. die houdt van de, van de, van de, van de historie van de sport. die daar ook heel veel van af weet. Dus ik, uh, ik, uh, ik vind dat sentiment wel degelijk een rol mag spelen. Maar ik zeg er ook bij: Tialf heeft natuurlijk de afgelopen jaren niet goed gedaan. Die zijn toch een beetje, misschien wel een beetje lui geworden. Ja. Misschien wel een beetje arrogant. Van, nou, ze komen toch altijd hier bij ons terecht... He, dat, dat kan heel goed zijn. Dus hun, hun lobby is ook niet goed geweest misschien? Nee, hun lobby is zeker niet goed geweest. Ze zijn al zo lang bezig om, om, om te, te stergelen over... wat er nou moet gebeuren met het nieuwe T-Half. He, ze hadden al een plan van, van een gestapeld t dat Er waren twee banen op elkaar, zo'n megalomaan idee. Uh, dus dat heeft allemaal veel te lang geduurd. Tot waarschijnlijk nu de KNB zegt, ja, nu moeten wij een beslissing nemen. En jullie hebben dingen niet op orde. Het is niet zo dat, dat, dat, dat, dat t hierin helemaal geen enkele uh, uh, verantwoordelijkheid heeft. Maar afgezien daarvan vind ik dat we in Nederland... waar, waar we al zo weinig sporttraditie hebben... en zo weinig plekken... Wat, we gaan, wat gaan we doen? We gaan de Kuip afbreken. Ook ja. zo'n idioot plan. Ja. Dat, dat, is te, dat, is, dat gaat allemaal veel te gemakkelijk bij ons. Je moet een beetje respect hebben voor je verleden. Maar bijvoorbeeld Ajax speelde in de meer altijd. Uh, zit nu in de arena. Ik hoor daar nu toch heel weinig mensen nog over. Hoor. Nou ja, het heeft uh, toch zeker tien jaar geduurd... voor, voor die, die arena een beetje sfeer kreeg. En, en daar moet je toch ook wel kijken naar het verschil. Wanneer uh, Tial of een, een, een onoverdekte baan was... waar uh, 1500 man op een stoel kon zitten... Hm. dan zou ik ook zeggen, nou ga nou eens naar, naar Almere bijvoorbeeld... Dat is niet zo. De Meer in Amsterdam was natuurlijk een stadion... wat heel, veel te klein was voor zo'n club met zulke ambities. Um, hein Vergeer is voor Zoetermeer. Uh, misschien ook omdat hij daar in de buurt woont. Ik weet het niet. Uh, hij, zegt, uh, hij komt ook op die overheidsfinanciering uit. en dus zegt, daar, daar hoeft het minste geld bij. Uh, Ermen Wennemars komt nog met iets anders. En die zegt, uh, ik vind het in, voor de schaatsport heel slecht... dat er nu een discussie gaat ontstaan uh, van voor en tegen Heerenveen. Uh, hij is bang voor een, voor, een, uh, ja, voor een soort tweedracht binnen de schaatsport. Zie je dat gebeuren? Nou, Erben die zegt uh, terecht uh, dat uh, de dat schaatsen op dit moment uh, veel meer problemen heeft... dan alleen maar waar, is ons, waar moet ons nationale schaatscentrum komen. De, het, het publiek dat naar schaatsen kijkt, wordt steeds ouder. Zoals het trouwens bijna voor alle sporten geldt had. Maar en, uh, en, en, en, en het lange baan schaatsen verkeert natuurlijk in een crisis. Ja. Dat zien wij niet, omdat het in de Boer -Alt altijd vol zit. Maar als er ergens anders schaatsen zitten er driemaal in een paardenkop langs de lijn. En, en daar kijkt helemaal niemand. Dus het, is, het schaatsen is, is zich op dit moment aan het oriënteren van... Welke kant moeten we op? En in Nederland hebben wij daar nog een licht... Vertekend beeld van, omdat het hier nog steeds heel populair is en er, er, er volle stadions zijn. Uh -huh. en, en Almere nog even, hè, uh, dat is nu nog geen sportstad, dat zegt Winnemars ook bijvoorbeeld. Uh, maar dat kan uiteindelijk best wel uh, wat worden natuurlijk. Maar uh, ja, je moet ergens ja, beginnen. In Almere, dus... Kijk, Almere heeft, uh, heeft topvolleybal volley geprobeerd, failliet. Ze hebben uh, topbasketbal geprobeerd, failliet. Ze hebben, de, ze hebben nog wel een betaald voetbalclub, Omnie World. Die hebben geloof ik een abonnement op de 17e plek in de, in de Jupiler League. Dat is voorlopig ook nog geen uh, Europees voetbal. Ja. Je kunt wel van alles willen. Het is natuurlijk een ambitieuze stad. Hè? Dat, dat, en dat snap ik ook wel, want het, ze willen leefbaarheid daar naartoe houden. Het, het is een stad die, die uit het niets is, uit de grond is gestampt... en die, toch wil laten, die zichzelf op de kaart wil zetten. Nou ja, dan is schaatsen is geen slechte optie. Hè? Dat, dat, dat heb je aan Heerenveen gezien, een stadje van ik geloof 35.000 inwoners. Wat door heel veel Nederlanders wordt gezien als een, als een grote stad in Friesland. Terwijl het eigenlijk gewoon een dorp is. Maar dat komt door dat gaat ze. Ja. En de voetbalclub natuurlijk. Ja, maar goed. ja zeker. Um, even kijken hoor. Hier via Twitter iemand die zegt. Het kan prima naar Almere. Daar is een optimale infrastructuur en zal de schaatsport in populariteit toenemen. André Opdam is dat. En Robin hier, het standpunt.nl. Waarom niet drie verschillende steden in Nederland met wedstrijden? Beter voor de sport, maakt het toegankelijker. Is dat nog een idee? Nou, dat was, dat was destijds toen Tialf de A-status kreeg. Zoals het in 87 of 86 heette dat. Uh, dat was een voorwaarde om, om Tialf het uh, uh, exploitabel te kunnen maken. Je kunt in Nederland niet drie stadions hebben waar en tribunes moeten zijn. En allerlei voorzieningen voor de pers en van alles en nog wat. Om, uh, om, om drie keer per jaar of twee keer per jaar 15.000 mensen te kunnen ontvangen. Dat kan niet uit. Nee. Daarvoor zijn die stadions veel te... Uh, weinig intensief worden ze gebruikt. Hè? Er zijn maar een paar wedstrijden per jaar. En uh, in Nederland heeft, zijn er misschien twee een groot kampioenschap en een World Cup of drie ja. hooguit. Ja. Nou, als je die moet gaan verdelen, ja, dan steven je ja. linia recta op faillissementen af. af, faillissement af. Oké, okay, uh, we gaan naar onze luisteraarsbed. Ik kom zo meteen graag bij jou terug. Bert Wagendorp is columnist van de Volkskrant... en een warm bezorgen voor uh, Heerenveen in deze stelling. In ieder geval, hij uh, zegt uh, dat hij het eens is met de stelling. Thialf moet het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijven. En u mag zeggen wat u vindt. 1100 mensen hebben dat intussen gedaan op de site. 70% eens met de stelling, 30% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Ruud Brouwer. Uh, ik ben uh, tegen de stelling, maar dat gaat puur op, uh, op, ja, op een beetje het emotionele gebeuren. Laat ik me niet uh, te veel meevoeren. Uh, uh, als we nou kijken naar de ligging van Almere, dan is dat natuurlijk een hele centrale ligging. En ik denk dat juist mensen dan eerder geneigd zijn om naar uh, ja, een... ...plek te komen die dichterbij is voor deze sport. Los daarvan, de gast in de studio vergelijkt basketbal in Almere en volleybal in Almere, wat mislukt is. Ja, dat zijn natuurlijk uh, lokale clubs die daar uh, niet geslaagd in zijn. Dit is een nationale volkssport en ik denk niet dat schaatsen tot Ereveen behoort. Ik denk dat schaatsen tot Nederland behoort. Ja. Maak het dan ook centraler, zodat ook mensen uit Limburg toch makkelijker en eerder naar een stadion komen. Ook voor de sporters, voor de schaatsers zelf, een vol stadion, iedere keer dat er een wedstrijd is... Nou. Ik denk dat het niet verkeerd is. Nee. Uh, overigens is dat in Heerenveen ook wel zo. Hè? Als er een wedstrijd is, dan is het ook helemaal vol. daar. Stam.nl, goeiemiddag. Dag, met Hof Hofs uit uh, Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Traditie is in de huidige tijd, denk ik, meer no nodig dan ooit. Want het gebied verbondenheid en het gevoel om ergens bij te horen... in een tijd waarin je eigenlijk al, alleen maar de onzekerheid in Nederland ziet toenemen. Maar nee, hoor, die optimistische rekenaars die denken... weg met die, die half en dan komt het allemaal wel goed... En dan moet je nog geloven dat die uh, prognoses die ze hebben over het geld dat binnenkomt stroom... Mm. Uh, correct zal zijn, maar uh, dat twijfelt uiteraard iedereen aan. U stemt voor Veen, duidelijk, Stomp.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Ineke uit Heemstede. Ik ben mijn hele leven al uh, schaatsfan en ik ben zelfs een paar keer in Tijalf uh, geweest... maar ik zal er nooit meer naartoe gaan. Het is op de eerste plaats uh, veel beter voor... Uh, alleen al voor het schaatsen, dat het meer centraal komt te zitten. Dan is het beter voor de schaatsers zelf... die veel meer studiemogelijkheden hebben in de buurt van... Amsterdam. Wa -wa -waarom, waarom is het voor het schaatsen beter eigenlijk? Voor het schaatsen is het beter omdat ze veel meer mogelijkheden krijgen... om te, om te uh, trainen. Het is, ik ben altijd voorstander geweest om een, uh, bijvoorbeeld een aparte baan... op uh, Papendal te hebben, gewoon voor, uh, voor de schaatsers zelf, voor de topschaatsers. Ja. Die missen dat in T11. Het is een oudbollige toestand in Heerenveen. Het schaatsen is niet alleen Friesland. Er zijn vele landen die het schaatsen. En ook vele provincies die aan schaatsen doen. Het is ook zo dat um, in Tijalf, uh, als ik daar was, uh, vond ik het verschrikkelijk. Het leek wel een soort carnaval of een huwelijksmarkt. Ja, maar dat zal het daar niet wel... anders zijn in Almere, Vrede, van die sporten nee, blijven het, komen dat hoor. Het is toch anders. Het is, um, de, de Friesen denken dat het alleen voor uh, dat alleen Friesen kunnen schaatsen. Het moet veel moderner worden. Mm, mm. En dat is dus uh, goed dat die mogelijkheden veel beter nou. aangepakt gaan worden okay. in uh, uh, Almere. Almere. Ja. Dank, dank u wel. en al, ja, goedemiddag Arnold uit het middel aan is. Uh, ik vind dat in Friesland moet blijven. Ik kan zelf totaal niet schaatsen. Ik heb nog nooit van mijn leven één meter geschaatst. Maar, maar uh, je moet niet alles uit de provincie weg gaan halen. Ze kunnen er ook wel een Groninger Orkest, weet ik veel. Allemaal. Uh, Komt nooit iemand in het oosten, dus haal maar weg. Dat, uh, dat, dat slaat nergens op. Plus wat ik nog uh, het ergste vind, de vloeken in de kerk, dat is dat ze, als ze dat in, in, uh, in Almere gaan doen. Dat ze het ook nog een Enkelse naam gaan geven. Dan ben je toch helemaal van de pot gerukt. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Een van die formale Dijden-Vriezen, Jelle de Jong. Ah. Hoi. Van mij, als die elf steden maar blijven liggen in Friesland, <laughs> mag het naar Almere, hoor. Want het ligt <laughs> veel centraler. En dan kan iedereen er zo'n beetje naartoe. Oké, okay, dat zegt een Vries, Ja, gewoon sportief, hoor. Ja, maar u woont tegenwoordig, geloof ik, in Amersfoort, hè? Ja, Amersfoort. Ja, ja makkelijk praten. Hartstikke centraal. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, draai van Oldekerk. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat zo'n uh, zo skaatsbaan best in Almere kan. Mooi centraal, nieuw, modern. En wat me opviel, de manier waar u mee praat, ging meteen schelden over palingen en zo in, de, in Almere. En dat was nog een aantal jaren geleden nog zee. Dat heeft er niets mee te maken. Ik uh. denk dat Almere een hele mooie plek is. Mooi centraal, een hele mooie. Nou, Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Tone. Dag. Hallo, nou mijn standpunt is dat ik eigenlijk gewoon in Friesland moet blijven. Uh, een van de vorige sprekers zei ook al, hou ook eens wat dingen in de provincie. En men heeft ook geprobeerd om uh, een aantal jaar geleden de toch naar Biddinghuizen zo ongeveer te verhuizen. <laughs> uh, nu tien half naar Almere. En straks het carnaval nog naar Rotterdam. Ja, dit, dit nee, werkt zo niet. Nou, daar nee. hebben ze al carnaval, hè? Zomercarnaval. Wat zeg je? In Rotterdam hebben ze al zomercarnaval. Ja, er staan vijfduizend mensen langskant. Geweldig. Dat is carnaval. Hè? En 90 van de stad doet niet mee. Ja, dus carnaval is toch iets anders dan dat je dan ja. zelf voorstelt. Ja. Maar hou eens wat traditie en hou ook eens wat traditie in, in, in, de, in de provincie. Ja. En zeker Friesland wordt geassocieerd met ijs, sneeuw, kou en koeien. Maar... Nou, dank, u, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag Hallo? Ik hoor een auto racen. Hallo met wie? Nou. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, goedemiddag met Herman Hobert. Herman. Hoi. Ja, ik vind dat het in Friesland moet blijven, um, om meerdere redenen. Ik denk inderdaad, wat de spreker ook zei in de uitzending, dat de lobby vanuit Friesland te lax is geweest. Uh, ik denk ook dat het project uh, in Almere ongetwijfeld weer etnelijk miljoenen uh, overschreden zal gaan worden... Um, de naam IJsdoom, nou vind daar ben ik het ook niet eens, vind ik ook niet kloppen. En uh, aan de andere kant, Friesland is de schaartprovincie van Nederland. Dus ik denk dat je daar ook wel rekening mee mag houden. En qua bereikbaarheid, waar hebben we het over in Nederland? Je rijdt van noord naar zuid als de wegen niet verstopt zitten. Um, uh, pak een beetje in een uur of twee hetzelfde van oost naar west. Dus over bereikbaarheid, ach, dat is, dat is natuurlijk een ja. signature. Dus in die zin, uh, hou vast aan de traditie, zorg dat het in Heerenveen uh, optimaal wordt... En dat is het altijd geweest. Dus uh, hou de traditie maar vast. Schaatsen doen we met WK's en EK's in Nederland en het Nederlands kampioenschap in Friesland. Oké, okay. dankjewel. Stamp.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar. Ja, ik spreek met de World van Rotterdam. Uh, ik ben tegen de stelling. Ik denk dat Thiel uh, bewezen heeft in het verleden dat ze het gewoon niet goed genoeg kunnen exporteren. En uh, meneer Wagendorp heeft gelijk dat, het, uh, dat een schaatsbaan in Nederland uh, moeilijk uh, zonder subsidie te exporteren is. Maar uh, als... Uh, wat nog niet is gezegd, als die al, al van tevoren zou berekenen dat enige tientallen miljoenen uh, van het Rijk erbij zouden komen voor het bouwen. Uh, daar daar ge, dat, dat hebben gedeputeerde staten in Friesland op een gegeven moment in het traject naar buiten gebracht. Ja, dan begin je al met een heel uh, slecht, uh, uh, met een heel slecht plan. Mm. En, en het is leuk om te zeggen van uh, Nederland is klein, is allemaal makkelijk bereikbaar. Uh, ik weet niet uh, wat voor auto al meer wagen doorbreidt. maar om, uh, van één uur vanuit Centraal om Nederland naar die af te rijden, Ja, dan, uh, dat zit er niet helemaal in aan het praten van niet eens over openbaar vervoer. Ja. Uh, Almere of een andere plek uh, centraal in Nederland heeft een aantal hele grote voordelen. Bedrijfseconomisch ja, okay. is het interessanter en qua bereikbaarheid logistiek is het interessanter. En dan als laatste punt, overgrote deel van de licentiehouders van de KNSB zitten niet in Friesland hoor. Ja. Die zitten gewoon in Zuid-Holland. Ja, ja. Dank u wel. Snel nou, terug naar meneer Wagendorp. Bert Wagendorp, columnist voor de Volkskrant, had vanmorgen, euh, nou ja, wat je er ook verder van vindt, maar in ieder geval een leuke column geschreven over het schaatsmekka van Nederland. Moet dat nou inderdaad in Leeuwen. In, sorry, in Herenveen komen of in, uh, in Almere? Voorlopig uh, lijken de rapporten te wijzen dus naar Almere, en hij heeft duidelijk gemaakt dat hij daar niet uh, mee eens is. Uh, Bert, wat voor je van de reacties? Uh, ja, nou ja, uh, de, de zin, zinvolle reacties zal ik maar zeggen. Het, uh, wat ik een, een goed punt vond van een van twee van de, van de heren... dat was uh, de meneer uit Middelen onder andere... en, en meneer uh, Tone over dat, uh, het, uh, het, het, het, dat we alles maar willen centraliseren in Nederland. Hè? Ja. Wij willen alles naar die randstad halen. Terwijl de periferie, zoals het dan heet... natuurlijk ook zijn dingen moet houden. En daar is, is, is die al voor één van. Dus ik vind dat, uh, dat, dat, dat is zeker een argument. Wat ik mis in de reacties is de. Wat, waar ik zelf de nadruk op leg. Namelijk het feit dat er, dat er een traditie is die je uh, hebt te handhaven. En een van de heren, uh, meneer Hof, zei van traditie heeft te maken met verbondenheid. Met, nou ja, daar, daar ben ik het mee eens. Ik vind dat je dingen. Ik ben niet conservatief ingesteld, maar sommige dingen moet je wel laten zoals ze zijn, vind ik. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, het schaatsen is niet alleen maar voor Friesland. Ik bedoel, er zijn net zo goed, uh, ook, er komen <tiedacht> hele goede schaatsen uit Zuid-Holland, uit Noord-Holland. Uit, uit, uh, nou, misschien, ik, ja, uit het zuiden weet ik niet eens of daar, goed, of daar top schaatsers. zijn. Ja, Janje Rommel komt, ah, Romme, komt uit Brabant. Ja, tuurlijk, ja, die komt uit Brabant. Ja. Uh, nee, maar ik bedoel, voor die mensen is het natuurlijk wel een heel eind rijden naar Heerenveen bijvoorbeeld. Ja, maar goed, daar hebben we het over, Jurgen. Uh, wij, wij, wij vinden. Een uurtje, anderhalf uur in de auto vinden wel heel ver rijden. Maar dat, dat valt eigenlijk toch best mee. Ik, je kunt ook zeggen in de Herenveen. Al die schaatsers wonen in de Herenveen of, mm -hmm. of omgeving. Ja, daar, uh, daar, daar de trainingsfaciliteiten zijn daar. Die, die liggen daar, daar zijn de trainers. Dus die jongens die verhuizen op een gegeven moment. Dus ja, ja of ze nou verhuizen naar Almere of naar Heerenveen, maakt het uit. Ja, ja. Uh, goed. Jij, jij zet duidelijk je uh, handtekening onder. Um, Heerveen, we gaan kijken wat het wordt, want het zijn voorlopige uh, rapporten. En de moet nog allemaal, weten we het, hè? Ja, precies, er moet nog een beslissing worden genomen. En dank dat je meedeed in Stand.nl. Bert Wagendorp was dat, Volkshand columnist. Er wordt flink gestemd op onze site, 1329 mensen intussen. En daar is een meerderheid inderdaad het eens met de stelling. Tielf moet het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijven. 72% eens, 28% oneens. Zometeen Elsbeth en Thijs in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.